Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De intensive cares liggen bijna overal vol, dat zegt ziekenhuisbaas Ernst Kuipers. Vanmorgen luiden ziekenhuizen in Noord-Nederland de noodklok, IC's zouden daar allemaal vol liggen. Maar ook in de rest van Nederland pijlt de boel uit en krijgen ziekenhuizen de planning maar moeilijk rond, zegt Kuipers. Vandaag was er in het nieuws uh, ziekenhuis in Noord-Nederland met uh, op een bepaald moment uh, uh, nauwelijks nog een reservebed om een acute patiënt op te vangen... Ja, dat soort zaken is op allerlei plekken aan de hand. Als ik kijk naar de afgelopen week hier in het westen van het land, dan zijn sluitingen, of opnames, sluitingen van spoedhuisende hulp of opnamestops zijn aan de orde van de dag. De Britten mogen elkaar binnenkort weer knuffelen. Premier Johnson zei dat de anderhalve meter maatregel vanaf 21 juni waarschijnlijk de prullenbak in kan. Het is onduidelijk of andere maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, dan ook zullen verdwijnen. Een man uit Utrecht moet negen jaar de cel in voor het jarenlang mishandelen van zijn vrouw en kinderen. Volgens de rechter gebruikte hij veel geweld. Zijn vrouw deed uiteindelijk aangifte nadat hij haar in het been had gestoken met een mes. De man wilde haar daarbij doden, zegt de rechter. Een rokerige blunder in Sydney. Daar ligt een hele dikke deken met smog over de stad... waar het overigens sowieso niet al te best is gesteld met de luchtkwaliteit. Deze verslaggeefster zag geen hand voor ogen. Was by this thick smog. De rook boven de stad wordt veroorzaakt door de eigen brandweer... die in het buitengebied stukken bos gecontroleerd laat afbranden. Dat ging prima tot de wind draaide en de smog de stad inwaaide.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 Werd het even na drie uur op het geluid van Zandvoorts. En als je naar de herhaling luistert op maandagmiddag, goede maandagmiddag zeggen we dan. En dan is het even na vier uur. Je hoorde de Time Bandits en I'm Specialized in You. Het eerste plaatje inderdaad in het tweede deel. Dan zeggen we het gewoon zo van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in deel twee allemaal doen, albert -Jan? Nou, rond de klok van half vier is het tijd voor de evenementenagenda. En dan staan we wat uitgebreider stil bij 4 en 5 mei. En wat er allemaal georganiseerd gaat worden op 4 mei tijdens de dodenherdenking. En natuurlijk op 5 mei de bevrijdingsdag. Uh, over over tweetal praten staan we stil dat het uh, bij het actieplan uh, voor het centrum dat zal versneld in werking worden gesteld. En wat het allemaal behelst, dat hoort u over een tweetal platen. Daarnaast hebben we nog wat andere Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En kijken doe je heel eenvoudig. www.zfm-live.nl Zfm-live.nl En dat zie je ook als je dan de studio van CFM ziet... Dat jij uh, nieuwe plakaten achter je hebt, uh, Albert Jan. Nou, Heb je al gekeken? Nou ja, nieuw? Ja, ja, nee. Ze zijn een beetje, beetje, beetje bruinig nee, geworden, hè, geloof nee, ik. Nee, prachtig. Het zijn uh, oude, oude, oude foto's van uh, oud-Zandvoort. Oude gebouwen prachtig. uit Zandvoort. Ja, diegene die dat uh, gedaan heeft uh, uh, verdient een pluimpje. Hartstikke leuk om uh, die foto's hier in de, in de studio te mogen ophangen. Complimenten, het ziet er heel mooi uit. www.zfm-live.nl Nieuwe muziek Louis nu. Rehab, Louis, Fonse en Jean-Paul en Puez. Make Make hacerlo, do it, girl. Pues. Vamos a hacerlo pues. Vamos a hacerlo pues. Una y otra vez, una y otra vez. Vamos Wind a hacerlo pues. When you do it, me I see it in a slow mo. Listen, me girl, you know you're driving me loco. Skin cocoa, butter brown girl. You me prefer, girl. like you run the world. My brain I go slow when you dip. That's my word. Time for we do it now. I hope you will, girl. Yes. Jтj, tú solo quiero un beso. Solo tú sabes darme beso Dale, si, sí, ya no me hagas eso. O sea, a mi me tienes loco, y yo te lo confieso. Dale, tú. Solo quiero un beso. Solo tú sabes darme beso Dale, si, sí, ya no me hagas eso. Una y otra vez, vamos Gidme, a hacerlo Yo quiero que me dams. Pues. Ay, yo me quiero que me Ay, yo quiero que me dams. Una y otra vez, una y otra vez. Vamos a hacerlo Ay, de mí es que me vuelve loco me si quieres yo te llevo a San Juan todo tirar que no existe nadie que se mueva así Bailo. In periode van Madonna hoorde je de single The Borderline. Ja, ik kreeg net even een berichtje van uh, collega Jaap Koper. Want uh, ja, die, uh, die uh, mooie foto's van uh, Oud-Zandvoort. We weten nu waar ze vandaan komen, Albert-Jan. Ze komen van uh, Marcel uh, Bucher En uh, zijn uh, keurig netjes uh, geplaatst door uh, onze collega Tino Stuy. En die kennen we uiteraard van de Kant nog walshow van elke dinsdagmorgen. Klopt. Met het ja. dingetje, Frank Paardenkoper en uh, Jaap Koper en uiteraard ook uh, Ger Loofman. Uh, elke dinsdagmorgen tussen 10 en 12 de Kant Nog Wal Show. We gaan uh, naar de Kant Nog Wal, Atlas. Nee, nee. Er is een actieplan uh, van het uh, centrum wat uh, opgezet wordt. Klopt. Nou, al op, uh, grotendeels is opgezet. Want eerder deze maand is het actieplan Zandvoort Centrum officieel van start gegaan. Het plan streeft naar een vitaal bruisend toekomst en jaar rondbestendig centrum... en formuleert daartoe een aantal nieuwe en reeds bestaande initiatieven. Vertegenwoordigers van alle belangenhebbenden zijn bij de totstandkoming ervan betrokken geweest. Het actieplan bouwt voort op de retail en horecavisie uit 2015 en de toeristische visie uit 2017... de en de economische visie uit 2019 en tevens regionaal beleidsvisies. Ook houdt het verband met de recente aanstelling van Janneke den Ouden... als speciale ondernemersmanager... die de publiek-private samenwerking binnen de gemeente gestalte moet gaan geven. De acties zijn van toepassing op de Kerkstraat, Kerkplein, Haltestraat, Grote Krocht, het Gasthuisplein en Raadhuisplein. Het actieplan heeft in principe een looptijd van vijf jaar. Centraal in het plan staan zes speerpunten. De uitstraling van de openbare ruimte... Gastvrijheid en gastheerschap, uitstraling van de panden en samenwerking... en een, aantal, uh, een aanpak en hulp bij leegstaan en tot slot transformatie. Het omzetten naar. Het Centrum van Zandvoort is in 2020 door ondernemers en vastgoedeigenaren... beoordeeld met een 6,3. Het is weliswaar een krappe voldoende, maar deze waardering kan en moet hoger. Het streven is een beoordeling van 8,3 in 2025, al dus wethouder Verheij. Als je door de buitenwacht, als een patatdorp wordt genoemd, is er maar één ding wat je daaraan kan doen. Ervoor zorgen dat je de allerbeste patatfriet van het land verkoopt. Al dus Theo van der Laan met een positieve slotnood. Ja, dat vind ik wel een hele goede van hem. Nou ja, dat geeft dus, geeft dus toe dat er afgelopen jaren al een heleboel plannen zijn gemaakt... en, en geschreven en visies en dit en dat. En nu met die aanstelling uh, uh, van een speciaal uh, persoon... die zich daarmee uh, gaat uh, bezighouden met die transformatie... Uh, krijg je de structuur in de, uh, de plannen en krijg je een duidelijke... Wens uh, om die uit, tot, zaak tot uitvoering te brengen. Ja, mooie taak voor uh, de centrummanager. Yes. Toch? Oh, nou, ja. oké. Okay, het actieplan uh, Zandvoort. Uh, uh, centrum wordt dus versneld. Mm. Wij bij de lokale radio CFM zorgden voor een Merkel op deze 1 mei. Het is vandaag de dag van de arbeids. En tot aan 5 uur vanmiddag Zandvoort op zaterdag met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. En dit is een uh, disco klassieker uit die uh, ethisch Sweet Sensation en Hooked Ton You. See you later. vervelend om naar de hoes van deze single te kijken hoor, Albert-Jan. Daar word je wel vrolijk van hoor, die uh, drie uh, dames van uh, Sweet Sensation. Ja, je kent ze misschien nog wel een beetje een plaatje uit uh, jouw tijd, dan is uh, Sad Sweet uh, Dreamer. Kijk, nou, We're Getting Somewhere. Ja, die ken je weer ja, ergens van. No, ja, ja, dat dat is diezelfde groep. En die hadden in de ethisch uh, een uh, hitje met uh, Hooks On You. We gaan, uh, ja, we gaan zo dadelijk wat hebben in de evenementenagenda... over 4 en 5 mei uh, gaat heel wat gebeuren, geloof ik... ondanks de beperkingen. Klopt, dus, uh, ze hebben een, een, een, ja, het is een goed programma geworden... ondanks het feit dat uh, corona uh, uh, nog steeds heerst. Ja, dat hadden we uiteraard ook uh, met Koningsdag uh, afgelopen dinsdag. Een beperkte Koningsdag, maar toch was er een sortement van... Uh, bijeenkomst, zeg maar, voor het Raadhuisplein. En trad om tien uur de kinderen van de muziekschool Nieuwweef uit Zandvoort op. En daarna, na dat optreden waarin ze het Wilhelmers deden... sprak David Molenburg ons nog kort toe. We hier met het Zodfors mannenkoor. Uh, en wat was er leuker om dit jaar een aantal jonge muzikale talenten door Helmers te laten spelen. Ik hoop dat ik de, de, de, de, de namen helemaal goed onthouden ik heb. In ieder geval Bo, Dylan, Nike, Dylan. Heel hartelijk bedankt en uh, ga zo door. Want muziek maken is echt het allerleukste wat er is. Uh, vorig jaar hadden we niet bedacht dat we dit jaar weer een wat soberder Koningsdag hebben dan anders. Maar ik ben in ieder geval blij dat de zon schijnt op de manier waarop hij dat vandaag doet. En wat mij betreft staat de jeugd hier en het weer symbool voor het feit dat we heel snel weer betere tijden krijgen. En dat we volgend jaar weer een volwaardige Koningsdag mogen vieren. Ik wens u allen een hele, hele mooie dag. Ik wens de koning een hele fijne verjaardag En ik zou met elkaar willen roepen, leven de koning! Hoera! Hoera! Hoera! En zo werd uh, afgelopen dinsdagmorgen Koningsdag toch een beetje geopend... Uh, door uh, muziekschool Nieuwweef en uiteraard onze burgemeester David Molenburg. Zometeen in de evenementenagenda alles over uh, aankomende 4 en 5 mei. Wat gaat daarin gebeuren, ondanks de beperkingen uh, vanwege het coronavirus? Dat hoor je na deze. De, de single van Sick uh, and the Good Times. We gaan eens even kijken naar de uh, aankomende week. Want uh, dan uh, krijgen we natuurlijk uh, 4 en uh, 5 mei. Wat gaat uh, daarin allemaal gebeuren in Stanford in de regio Albertjan? Uh, Allereerst de uh, dodenherdenking op 4 mei. Klok, klokslag 8 uur s avonds. Zijn we allemaal twee minuten stil en herdenken dan iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen of vermoord of is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester David Molenburg legt smiddags zonder publiek... een krans bij het Joods monument dat nu een eigen plek heeft gekregen... op de algemene begraafplaats Noorderduin. S'avonds legt de burgemeester een krans bij het oorlogsmonument aan de Lineusstraat. Het nationale comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op... om net als vorig jaar op 4 mei de hele dag de vlag half stok te hangen. Van zonsopgang tot zonsondergang. Iedereen wordt uitgenodigd om op een geschikt moment zelf een bloem of een steentje bij het monument neer te leggen om te de herdenken. De Nationale Herdenking op de Erebegraafplaats aan de Zeeweg. Ook de herdenkingsbijeenkomst op het terrein van publieke werkende stille tocht over de Zeeweg en het samen zijn met duizenden mensen op de Erebegraafplaats kan uiteraard geen doorgang vinden. Op 4 mei 2021 zal vanaf half acht s avonds een aangepaste herdenking in beslotenheid worden gehouden op de erebegraafplaats. En via de media zal er een, een medewerking worden verleend en een livestream, te zien later, de, een livestream te zien zijn en erop terug te kijken. De Erebegraafplaats zal op 4 mei aanstaande vanaf 7 uur zijn afgesloten. Overdag kunt u wel van 9 uur s morgens tot 6 uur een bezoek brengen aan de Erebegraafplaats. Voor een sfeerfilm van gebeurtenissen uit afgelopen jaren en de livestream... gaat u naar de website www.nationaleherdenkingtebloemendaal.nl www.nationaleherdenkingtebloemendaal.nl en gaan we naar 5 mei, via de vrijheid thuis. Dat is het motto op 5 mei. Op 5 mei mag de nationale vlag uiteraard zonder wimpel... van zonsopkomst tot zonsondergang in top. Ze hopen dat iedereen in Zandvoort de hele dag de vlag laat wapperen. De 14 bevrijdingsfestivals bieden op 5 mei... een gezamenlijke online programma aan... van meer dan 200 optredens en activiteiten. Iedereen kan de festivals gratis bezoeken via de livestream op www.bevrijdingsfestivals.nl www.bevrijdingsfestivals.nl Het 5 mei concert in Amsterdam sluit uiteraard ook dit jaar af... met de klassieker We'll Meet Again... dat tijdens de oorlog gezongen werd door Vera Lynn. Vera Lynn, met andere woorden, meezingen voor de televisie. ...dat we voor wat de programmering betreft op 4 en 5 mei. Oké, okay, en uh, ja, dat uh, bevrijdingspop, dat wordt dus uh, gestreamd. Is dat uh, net zoiets als uh, de streamers, uh, zeg maar, Albert-Jan? Heb je daarover gehoord trouwens? Ja, ja dat heb ik daarover. Dat zijn uh, die, heel veel uh, Nederlandse artiesten die daaraan uh, meewerken... ...waaronder uh, Maan en Guus Meeuwens en uh, vele, vele anderen. En uh, ja, dat is zo populair geweest uh, op Koningsdag dat ze meer dan 2 miljoen mensen op een gegeven moment aan de stream uh, hadden hangen. Zo. Dus uh, enorm succes. En misschien uh, wordt dat uh, zelf wel een uh, succes voor uh, Bevrijdingspop. www.bevrijdingspop.nl Dan uh, kan je de livestreams uh, gaan volgen op uh, 5 mei aanstaande. En dit is leuk. Hij is uh, weer terug van weg geweest. We hebben het over Jet Rebel. En uh, hij heeft een hele goede uh, nieuwe uh, single uitgebracht. En die gaan wij uh, zeker pluggen bij het geluid van Zandvoort op de Zandvoortse Radio. Hier is hij met Love Right Now. I will sing it tomorrow may come. If tomorrow may come I'll sing. But I don't know baby and you don't know. Whatever tomorrow may bring. Don't take my word for it. What do I know? It can't get worse. So it's gotta get better somehow. Get better somehow. De, de nieuwe single van Jet Rebel en uh, Love Right Now. Uh, inderdaad, hij is weer terug van weg geweest. Gelukkig en met uh, meteen een hele goede single. Nou, je had het net over die uh, streamers. En uh, ja, wat gebeurde daar uh, zo al uh, bij? Uh, je bedoelt uh, uh, tijdens Koningsdag? Tijdens Koningsdag. Ja, nou, op een gegeven moment... Uh, Kenny, heb jij ook voor de tv gezeten? Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, nou, op een gegeven moment komt de stoeter aan aanrijden... Uh, in een oldtimer die nog van zijn ouders was. En Prins Willem, of koning Willem-Alexander zat daar met zijn dochter voor in. Uh, en die liepen toen in Eindhoven naar dat universiteitsgebouw... waar de rest van het programma zich zou afspelen. En toen liepen ze langs een aantal muzikanten. Nederlandse muzikanten. En die brachten een nummer ten gehore. En dat deden ze wel zo ontzettend goed. Uh, een van Nika Simon was erbij zelfs. En uh, Jeroen van der Boom achter de piano. Guus Meeuwers was erbij... En die, uh, die zongen daar een vertolking van een nummer van een oud nummer van Crosby, Stills, Nash en Young. En uh, nou ja, ik denk van nou, nou dat origineel moeten we nog maar eens een keer eventjes uh, opduiken. En de titel van het nummer is Our House. Op ZFM wordt iedere hou-hou platina. That you bought today, staring at the fire. of you. Today. Lekker hoor. Heel veel gouden oude muziek, ook bij CFM. En dit is ook zo'n mooi nummer die we nou gaan draaien. Words, speciale uitvoering daarvan. Tom Cable. Words Don't come easy to me How can I find See, I love you. Words don't come easy. Our oh, words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Music man, melody so far, my best friend, but my words are coming out wrong and I, I reveal my heart to you and hope that you believe. come easy This is just a simple song That I've made for you on my own There's no hidden come easy, don't come easy to me, this is the Het uh, origineel van uh, deze single Words kennen we uh, uiteraard allemaal uh, van uh, F.R. Davids. En dit was uh, de uitvoering van uh, de meneer uit Duitsland, Tom Cable is zijn naam. En uh, ja, mooie Jesse-uitvoering van Words Don't Come Easy To Me. Wat je nooit achter mij gezocht, hè, meneer Vos? Nee, ik zie ik je echt we... helemaal kijken van wat is er met Rob gebeurd ja, afgelopen week. Toen kan ja, je me echt je al verrassen, Rob. Ja, leuk hoor. Ja, doe je, ja. Goed, doe je goed. ja, ja helemaal, helemaal goed. Daar gaan we het over hebben. Hebben we nog uh, jubilarisje? Nou, ik heb zometeen nog een uh, berichtje uit de regio. Heb je, maar we kunnen eerst wel even iets anders doen. Want dat is ook heel erg belangrijk. Want het Oranje Fonds uh, uh, laat weer van zich horen. Want elk jaar nodigt het Oranje Fonds iedereen uit... om op 28 en 29 mei de handen uit de mouwen te steken... om mee te helpen bij diverse activiteiten. Ook het team Welzijn van Huis in de Duinen heeft zich aangemeld... en gaat meedoen aan een grootste, grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet. Op 28 mei worden het benedenterras en de twee grote terrassen op de eerste etage zomaar klaargemaakt. Alles moet weer mos en onkruidvrij worden en de bloembakken moeten weer gezellig met bloemen gevuld gaan worden. Er worden, enke, er worden leuke enthousiaste vrijwilligers gezocht om dit te realiseren... die samen met een paar bewoners van twee uur middags tot half vijf in de middag aan de slag willen gaan. Bent u of kent u iemand die uh, mee zou willen doen... geeft u zich dan op bij, bij de steunpunt uh, van het oranjefonds.gmail.com... Uh, Oranjefonds, of uh, bel met 06... 294-75707. 06-294-75707. En ik zou zeggen, uh, doe mee met het Oranje Fonds op 28 en 29 mei. Nou hebben we het eerder in deze uitzending al gehad over de nieuwbouw van het Huis in de Duinen. Ja. Wat eraan gaat komen na deze zomer. Dus uh, ja, er ligt wel genoeg uh, ruimte zeg maar, uh, vrij met uh, heel veel onkruid, uh, Albert-Jan. Dus uh, je kan daar uh, flink, <laughs> flink aan het werk gaan daar bij Huis in de Duinen. Klopt. NL doet dus uh, eind van deze maand, uh, meld, je op via, of meld je aan via het uh, Oranje Fonds. Daar staan ook uh, heel veel uh, andere dingen die je kunt gaan doen, ook hier in Zandvoort. trouwens gereden hebben we het over de Formule 1 in Portugal, maar ja, wat denk je? We hebben eigenlijk het nog helemaal niet over de kwalificatie gehad. Nou, die komt zo dadelijk na vier uur dus straks veel meer over de kwalificatie van de Formule 1-race. Voor Zandvoort en de regio. Ja, eerst duikelen we de regio in met ja. nieuws uit Medialand. Ja, normaal gesproken zouden zo dat we dat op zondag doen, maar morgen zijn we er niet. Hè? Nee. We in Portugal. Goed, uh, in de regio, redactie van AT5, dat is de Amsterdamse de tv- en radiozender, zegt het vertrouwen in de directie op. De redactie van stadszender AT5 heeft het vertrouwen in directeur Alfons Martens opgezegd. Binnen de redactie is grote onvrede ontstaan over het onverwachte vertrek van adjudant hoofdredacteur Helene Pronk. Pronk kondigde eerder deze maand aan haar vertrek bij AT5. Binnen de redactie ontstond direct grote onrust omdat zij in hun ogen journalistiek onthoofd werden. Sindsdien, sinds het vertrek van Helene Pronk... is er een grote onrust op de redactie, voelen veel collega's zich onveilig... en zijn we in feite stuurloos. We willen antwoorden op een aantal hele fundamentele vragen... maar die krijgen we niet, omdat de directie geen mededelingen wil doen... over het verschil van inzicht in de journalistieke koers... en dus ook niet over de aanleiding van het conflict en dat valt te lezen in het door de redactieraad verspreid bericht. Directeur Alfons Martens liet eerder weten... dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen. Volgens hem heeft het besluit grote impact op, de op een zender als AT5. Martens laat weten dat hij de mail heeft gelezen... en de hoogoplopende emoties van de afgelopen week herkent. Ook wil hij in gesprek blijven met de redactie van AT5. In de brief van de redactieraad wordt ook duidelijk dat Martens een activiteitenplan heeft gepresenteerd... dat in de ogen van de redactie zorgwekkend is. Hierin staan alarmerende zaken voor het personeel... zowel voor de freelancers, collega's met een tijdelijk contract... als voor die met een vast contract. En de brief waarin het vertrouwen in de directie wordt opgezegd... is ondertekend door 35 van de 38 redactieleden. Kortom, wordt vervolgd. Oké, okay, dankjewel. Heeft dat te maken met, met de samenwerking zeg maar, in het medialandschap? Ik geloof dat ook uh, meerdere regionale omroepen moeten... moeten samengaan in dat soort uh, dingen? Nou, moeten, moeten, moeten. Uh, AT5 uh, zat vroeger zelfstandig in Amsterdam... is nu bij het, in het gebouw van Naast NH uh, TV en radio gaan zitten... in hetzelfde pand. Dat is kostenbesparend geweest. Maar als ik dat, zo lees, uh, dat bericht lees... dan denk ik dat, uh, de, de, dat, uh, dat er gesaneerd gaat worden. Oké, okay, nou, we en wachten dan... Daar, daar zal mevrouw Pronk niet mee eens zijn. Gezien. Nee, dat denk ik ook. Word vervolgd, Albert-Jan. Word vervolgd. Ja, zo is het maar net. Nou, we kunnen nog twee eentjes gaan draaien. Zo vlak voor het nieuws en weer van vier uur. En voor de maandagmiddagluisteraars... vlak voor het nieuws en weer van vijf uur. En C-Stamting is daar eentje van. Een grote deze van Justin Timberlake. Samen met Chris Stapleton. Je Say Something. En zo gaan we alweer bijna op naar het nieuws. en weer. En uh, Albejon is even buiten aan het spelen. Dus ik kan stiekem een uh, plaat uit de jaren 90 gaan draaien. Die ik helemaal te gek vind. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En dan hebben we het over deze van uh, Technotronic. Graag tot zometeen. Get the record support Over and on and on again Get with it and do that thing